met het NOS-journaal. De Franse politie heeft vier mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest om op korte termijn een aanslag te plegen in Parijs. Volgens TV Zender TF1 zijn de drie mannen en één vrouw vanochtend gearresteerd. Een van hen is een bekende van de Franse Veiligheidsdiensten. Hij werd twee jaar geleden opgepakt toen hij wilde afreizen naar Syrië. In oktober vorig jaar kwam hij vrij. Volgens de Franse geheime dienst vormden de vier verdachten een acute dreiging. Ze zouden in de nabije toekomst een aanslag hebben willen plegen in de Franse hoofdstad. De politie in Brussel heeft de twee mannen vrijgelaten... die waren opgepakt bij de antiterreuractie in Vorst. Volgens het Belgisch pakket hadden ze er niets mee te maken. Twee andere mannen die gisteren in het appartement waren... waar de schietpartij tussen terreurverdachten en de politie begon... zijn nog steeds op de vlucht. Wie het zijn is niet bekend. Een derde verdachte in het appartement werd doodgeschoten. Naast zijn lichaam lag een kalasjnikov en een IS-vlag. Opnieuw is in Rotterdam een douanier aangehouden op verdenking van corruptie. Hij zou er in de Rotterdamse haven voor hebben gezorgd... dat containers met drugs niet werden gecontroleerd. Criminelen betaalden hem daar honderdduizenden euro's voor, denkt het OM. De vrouw van de douanier wordt verdacht van witwassen. Vorig jaar werd ook al een corrupte douanier aangehouden in de Rotterdamse haven... Ook hij zorgde ervoor dat containers met drugs niet werden gecontroleerd. De stad Groningen krijgt toch geen kabelbaan tussen voetbalstadion de Euroborg en het centrum. De gemeente vindt dat zo'n verbinding te veel concurreert met het bestaande openbaar vervoer in de stad. Volgens de initiatiefnemers zou de kabelbaan het parkeerprobleem in het centrum van Groningen oplossen. De aanleg zou ongeveer 60 miljoen euro kosten. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. Minimum temperaturen rond het vriespunt. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Morgen veel zon en ongeveer 11 graden. Vanaf vrijdag krijgt de bewolking de overhand. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 anyone Dit is Dualipa hier, BD1 op ZFM Beachmasters. En het is vandaag woensdag 16 maart. Dat maakt het alweer aflevering. Nummer 11. Nou Jezus. Het gaat de tijd snel eigenlijk? <laughs> Hoeveel hadden we dan nog dit jaar 41? Ja, nou, nog 41, dan zitten er 52 weken op. Jezus, ja, nou ja, dat moeten we nog even. Maar we zijn vandaag weer met Quinten. Want uh, die was heel toevallig weer eens een keer vrij. Ja. Je bent bijna een beetje hetzelfde als Sander. Uh, die is ook, dan is hij er wel, dan is hij er niet, dan is hij er wel, dan is hij er niet. Nou, nou ja, ik ben toch de oude, oude sidekick. Vorige week hebben we het afgesproken. Ja, daarom. Volgende week ben je er ook, hè? Weet ik nog niet. Ja, volgende week is hij oh, er ook. Oké, okay, volgende, <laughs> volgende week ben ik er Nee, uh, welkom terug bij in Beachmaster. We zijn er vandaag van uh, 6 tot... Uh, 9. Zullen we 9 doen? Ja? Volgens mij wel 9. Nou, nou, we zijn er drie uurtjes, hoor ik net. Uh, <laughs> en uh, je kan dit keer uh, meekijken via de Facebook. Facebook Live. Nou, ik vind het niks. Jawel, even zwaaien. Nee, nou, je kan uh, dit keer meekijken via .zfm Beachmasters en dan uh, dat naar de livestream. Dan zie je Jonas' hoofd. Ja, en zo af en toe Quint een keer voorbij komen. Nou, liever niet, Of ja. uh, via www.zfm-live.nl. Kun je het ook zien, hè? Ja, klopt, Zigo? Dat, dat is via de webcams. Ja, Zico kanaal 40 zou ik ook nog maar doen. Doet het ook, of in de eter 106.9, maar nee. dan zie je ons niet. Ja, maar dat is goed. Nou, het beste is om <laughs> dat te doen. Hé, hey, uh, we hebben vandaag uh, wat dingetjes staan en uh, Quinten heeft er een eentje uitgekozen. Oh. oh, ja, dat klopt. <laughs> <laughs> Ik heb hier als eerste nummer van mij... Cheat codes met crisscross. Seks. Heb je er zin in? Nou, het zal dus niet... Thanks. I'm sorry, can I sit down? Sorry. Tell you want it You can have it Talk about sex, babe En dat was Cheatcoats en Crisscross Amsterdam. Sex. Ik vond wel lachen yeah, Let's have sex on the beach. Dat, dat komt er ook vanaf, hè? Nee, joh, dat is wel een heel ander nummer. Ja, wij gaan gewoon lekker verder met Coldplay. Him for the weekend. Of him for the weekend. Dat dacht ik ook. Bezoeknummertjes via de Facebook. ZFM Beachmasters. Mag allemaal. Ja. E-mail nog doen? Ja. Dat is... CFM Beachmaster, Helmet top. This is Callplay. I'm for the weekend here live at ZFM Beachmasters. Oh, Heim voor de weekend hier op ZFM Zandvoort Beachmasters Jouw drie uurtjes Alles is mogelijk Moet je wel even een Verzoekje insturen Maar dat kan altijd Het ritme van En daar gaan we gewoon lekker verder met Hier op ZFM Rubber van Kirby Thank you. Hier heb je Doc show Gregor Salto, Lucas en Steve. Love is my game. Nou, je kan het nog spreken, daar gaat het om. <laughs> Ik kan het best. Je luistert nog steeds naar ZFM Beachmasters. Het beste van je woensdagavond. Yeah. 21 minuten bezig. Live op Zandvoort. hebben het my thing. Weer, de Show, salto Luxe so Love is my game. En wij gaan lekker door met Ellie Goring. Ellie Goring Burn. De Griffin remix. Jij heb, hebt wel wat met remixes, je vandaag. <laughs> ja, altijd. En uh, onze uh, tenagel is ook op de studio <laughs> ingekropen. Ik weet niet waar die is. Hij <laughs> is de kantine in. Je ziet hem zo wel. Thomas. Dit is Burn! Sex. Hier op Zetten van Beachmasters. En de podium Ellie Going met Burn, de Griffin Remix. En het is half. Dus uh, Quinten, ben je klaar? Ja, Zullen we nog even wachten op het nemtje? Of zullen we gewoon lekker door? Vond. En voor alle luisteraars thuis. Het is uh, half uh, half zeven. Het eerste half uur zit er al voorop. En dan, uh, kom, dan komt Quinten altijd met een slappige hoer. Auer, sorry, sorry, sorry. Ja, en dat is uh, het, het weer, een je. Weer. Zo, nou dan gaan we beginnen. Vanavond en vannacht is het helder. Het gaat vannacht licht verliezen. In het noordoosten daalt de temperatuur tot min 3 graden. Morgen wordt een stralend zonnige dag. Met in het binnenland middagtemperaturen rond 11 graden. Uit de wind en in de zon voelt het warmer aan. Lenteweer dus. Vrijdag en ook in het weekend overheerst bewolking. En wordt het in de middag slechts een graad of 8. De mede bedankt aan de Medio-Groep. Ja, dankjewel Quinten voor het nationale boeiende weerbericht. Nee, ja, ja. Hey, um, en bij mij staan er wat filetjes op. Uh, ik noem ze voor 10 minuten langer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 20 minuten vertraging tussen Naar de Vestiging en Muiden. En op de A1 Amersfoort Amsterdam 11 minuten vertraging tussen knooppunt Hoevelaken en Bunschoten. Op de A1 Amersfoort Apeldoorn de zeventien minuten vertraging tussen Voorthuizen en Stroe. Op de A10 Watergraafsmeer en Koemplein 20 minuten vertraging tussen Zeebrug-tunnel en over. En brug over het Noord-Hollandse kanaal. mond vol. Vind je niet? Ja, nou ja, je hebt nog aardig wat zo te zien. Nee, en op de A2 utrecht Bos 17 minuten vertraging tussen Culemburg en knooppunt Waardenbrug. Op de A27 Utrecht-Breda 21 minuten vertraging tussen Legmond en Industrie-terrein Avelingen. En op de A67, Eindhoven, Turnhout 7 minuten vertraging tussen de Randweg, de N2 Zuid en Ersel. En eh, uh, ik weet wat te denken, what the fuck is dit dan nou weer? 7 years. Het is geen Justin Bieber. Absoluut Lucas, niet. Lucas Graham is Dit is Lucas Graham, 7 years, hier live op ZFM, Beachmasters.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 Dit mama told me go make yourself some friends or be was years was Lucas Graham 7 years here op ZFM Beachmasters Hey uh, Quinten wat gaan we nog allemaal doen de aankomende 2,5 uur want het is lang dat is aardig lang. Nou, ik heb, uh... Want uh, meneer Dardijk kwam net ook de studio inlopen. Ja. Met uh, zo'n overweldige kapsel. Precies. Wat ik heb gezien is uh, dat. Uh, nee, nou, het wij... zag er niet uit, hè, eerlijk. Nee, inderdaad. Dat okay. zag niet. Wat wij, wat wij hebben gezien, of wat ik heb gezien, is dat wij twee je bezig waren op de computer met een evenementenagenda. Ja, die hebben we twee duur, dat klopt. Daar gaan we het nog even over hebben. Oké, okay, dus uh, uur hebben we twee duur evenementen. We hebben ook nog wat nieuws. twee Ja, verder hebben we ook nog uh, wat nummertjes voor mij. Ja, en volgende week hebben we wat leukste te doen weer, hè? Ja, want ja, er komt wat? weer DJ. Ja, ah, en dan moet je dat niet vertellen. Oh, nou, te laat, Er komt de DJ. Nee, niet zeggen wie, hè. Dat gaan we niet doen, dat doen we straks. DJ? Nee, ja, een DJ, ja. Oh. Oh. Dan dat steent. Maar we gaan dus niet zeggen wie dat, uh... Nou. Wie er is. <laughs> Welke DJ denk ik jij er komt? Geef het even door via de Facebook zet even Beachmasters of... Wie? www. <laughs> ja, zeg maar. Ja. De e-mail. De e-mail that, oh, dat... Nou, Oké, okay. de e-mail dat is gmail.com. Netjes. Geef even door welke DJ er volgende week hier bij ons in de studio is. En misschien ben jij er ook nog bij. Toch? Precies. Dat dacht ik ook. Hey, uh, we hebben nog wat muziek voor je klaarstaan voor uh, de laatste twintig minuutjes. Zit de eerste erop op. Ja, ik zou die eerste doen. Ja, ja. Dat, dat was ik ook een plan. Netjes. Hey, uh, je kan vast al raden wat het is. Zeker, dat ik zeg. Wild Styles en and Brandon Hart, Lyser Truth. Hier op ZFM Beatmasters, Bietmasters, kanaal 40 106,9 of via de Facebook nu Eva Simons, featuring Sidney Samson met and Bloodfire. En and de 40-year wildstyle Brenner Hart. Lies of... lies Truth. En dit is... de uh, Chainsmokers. Roses, featuring... Roses. Lekker <laughs> <laughs> like, makkelijk. Eerst uur zit er al bijna op. Futuring Rose. Roses. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. En wij gaan gewoon verder met Sam Field. Futuring Joe. Claire. Met Forgiveness. Nieuw nummertje van hem volgens mij. En Sander heeft een nummer aangevraagd. En dat komt hierna. luisteren nog steeds naar ZFM Beachmasters. Met Sam Field, featuring Joe Clear met Forgiveness. Verzoek nummertjes via de Facebook. www.facebook.com ZFM En Quinten heeft een nummer klaarstaan. Wat zegt u? Er komt er nu eentje aan. En dat is? Uh, Ali B, ik huil alleen bij jou. <laughs> Hou je echt alleen bij Ali B? Nee. Ik hoor hem alleen niet. Nu wel. Dit is <laughs> dus Ali B. Hier op ZFM Bezoek nummertjes via de Facebook, Gmail of bellen naar de Broken gevoel Verborgen de pijn door steeds te lachen Iemand moest het doen Sterk zijn, er is geen ruimte voor de zwakte En alles komt goed Is wat ik zei en droeg de lasten Eén blik was zo Jack en de man achter het masker. Ik kan praten met iedereen. mezelf zelf zijn geen probleem. Hangen met wie ik wil. Maakt geen verschil met wie ik deel. Ik kan lachen met iedereen. mezelf zijn geen probleem. Ik kan boos zijn op wie ik wil. Wat, waarom? Met één verschil, Ik je verwaarloos, probeer dan niet te vergeten om mij te vergeven. Succes zette mij een paalsport. En nu ben ik verdwaald op de aardbol. Hoe kan het dan dat jij me zo goed aanvoelt? Misschien gaat het dieper is in zit ons tegenapel. Zwarte bladzijden zijn het boek dat we deelden. Een nieuwe bladzijde in het boek wordt geschreven, dus hij altijd bij mij. Als dus jij iemand nodig hebt, iemand die jou begrijpt, iemand die jou herkent, jouw kent als geen ander. Zelfs als je bent veranderd, vinden je oude ik weer terug in mijn blik blikband. Ik huil alleen maar jou, ik huil alleen maar jou. Ik laat alleen maar jou, mezelf gaan. Alleen maar jou, ik huil alleen maar jou. Ik wil alleen maar jou, ik laat alleen maar jou, mezelf gaan. Alleen maar jou, ik kan lachen met iedereen. Zijn geen probleem. Kan hangen met wie ik wil. Boos zijn op wie ik wil. Tijd verschil Ik huil alleen bij jou. Ik huil alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan. Alleen bij jou. Ik huil alleen bij jou. Ik wil alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan. Alleen bij jou. GFM. GFM Zandvoort. En uh, dit is Tiesto. Met Oliver Heldens. Uh, met oh. het mooie nummer. Roombase. En dit is tevens het laatste nummer van dit uur. We zijn weer bij jullie terug. Naar het nieuws. Het weer. Het verkeer. En de reclame. Oh. Tot zo. Siesto, Oliver Heldens met WarmBait. En wij zijn zo bij jullie terug. Na het nieuws, het weer, verkeer en de reclames. Ik uh, zeg... Uh, tot zo! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.